President Bashir gaat later vandaag naar de officiële festiviteiten... in de zuidelijke hoofdstad Juba. Door de splitsing is Soedan niet meer het grootste land van Afrika. En dat is nu Algerije. Zoutproducent Friesia mag zout gaan winnen onder de Waddenzee. Nu gebeurt dat alleen nog op het vaste land. Minister Verhagen heeft groen licht gegeven... voor de winning van zout in het graangebied Havenmond... zo'n drie kilometer uit de kust bij Harlingen. Zowel de provincie Friesland als de betrokken gemeenten... staan achter de zoutwinning onder de Waddenzee.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 Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending van deze week. Tot zeven uur zullen we nog in uw gezelschap vertoeven. Zo u daar zelf voor kiest natuurlijk. Wanneer u liever in slaap uh, gewicht wilt worden door een lekker deuntje... dan kunt u beter een andere zender opzoeken. Wij houden het namelijk hoofdzakelijk bij een vorm van inhoudelijke verrijking. En zeker met de nu volgende aflevering van Chimek s'nachts... Op 26 juni overleed Heren Heresma. De schrijver en dichter debuteerde in 1954 met de dichtbundel Kinderkamer. Hij legde zich tevens toe op het schrijven van filmscenario's, tv-spelen en pornoverhalen. Eenzaamheid, machteloosheid, de absurditeit van het bestaan. Dat alles wordt in zijn werk met humor en ironie beschreven. Het werd in vele talen vertaald. Hij overleed in het Rosa Spierhuis op 79. -jarige leeftijd. In 2004 was hij bij Martin Schimek te gast in deze aflevering van Schiemek s'nachts. Het wordt een pittig uurtje. De heren zijn aan elkaar gewaagd. Maar ook regisseur Vincent van Merwijk doet een duit in het zakje. Luistert u naar Heren Heresma in een bijdrage van de RVU. Het woord is aan Martin Schimek. Goedenacht luisteraars. Het uh, zit dik in dat als ik eenmaal aan deze interview samen met mij begint, dat hij niet m, m, gauw in slaap valt. Want onze gast uh, is een spannende man. Uh, hij komt niet vaak in de media. Uh, er is niet veel interviews met hem. En toch heeft hij al zeven meter boeken geschreven... met vertalingen meegerekend. Onder andere ook twee in het Tsjechisch. Uh, laat ik het kort houden. Herre heresma. Eh, Martin Schimek is mijn naam. Dit is ja, uw. Ik kom uit Tsjechië ja. En ik ben vertaald in Tsjechië. Ja. Ik, eh, wat ik weet, twee boeken van u Ja. Ja. Goed mooi. Maakt hij zich dat makkelijk. Die loopt met een stok, dat heeft me verbaasd. Ja, klopt, ik heb niet verwacht dat hij met de stok zou lopen. Ik weet niet waarom. Eh, ik, ik heb, heb zo'n gevoel dat ik onsterfelijk ben. Dat ben ik ook. Ja. Maar ik was even in de gazastrook. En ik dacht. Want ik, ik, ik heb er even rondgelopen. Ja. En die komt rijden. Hier ook trouwens. Wij, wij zitten op de derde verdieping. Het is ja. hele klim. Ja. So, sorry maar, daarvoor, neemt iets te drinken, laten we rustig beginnen. Wat, wat, wat wordt dat? Wij hebben water en frisdrank, want ik, ik, ik ben een alcoholicus die niet drinkt. Dat heeft hij over zichzelf tenminste gezegd, klopt ja. dat? Ja, dat is zo, ja. ja. Dus daarom, appelsapje wordt dat? Ja, dat is het appelsapje. Dit is ja. appelsap, Goed. ja. Goed, ja. en ik was daar... In Gazastrook dus? En Want ik wilde weten... Ik, ik wilde proberen te voelen wat, wat, wat dat dan was, dat land... Hè, waar die, die, die, die, die Arabers zich zo druk om maken. Ja. En toen dacht ik, ik ga eventjes vanavond eh, tegen het ondergaan van de zon... ga ik even over dat veld lopen. Kijken of ik nog eh, gevoelens had daarbij bij. Maar het is, het is verschrikkelijk. Het is alleen stof, zand, keien. Dus helemaal niets... Ja. Dus ik geef niet waarom ze druk maken. En toen zat zo'n Araber achter een heuveltje. En die ja, dat dat ontgaat me? Wie, wie, wie zat achter een heuveltje? Een Araber. Een Araber, ja. Ja, dat is het, ja, ja. mooie woord, Araber. Ja, Araber, die ga, dat wil ik gaan invoeren. Ja, ik, ik noteer dat meteen. Araber. Ja. Araber. En die, die, en die dacht, ha, een levend wezen. <laughs> dus dat, dat hebben we geschoten. Had hij, u, had hij beter niet kunnen doen. Hebben ze op ik geschoten? Ja, hij beter niet kunnen doen. Want dat, dat, dat Israëlische leger is zo ontzettend goed. Want ik was geheel alleen, maar nauwelijks klonk een schot. Of, of drie gevechtswagens kwamen van alle kanten. En hoppakee, boom, achter het heuveltje en er was de Araber. Toen keek ik hem in zijn gezicht. En uh, ik stond weer, want ik had er eerst geen last van. Maar ging ik meteen liggen? Toen ik dat schot hoorde, ging ik meteen liggen op de grond. Nee. Terwijl, ik ben wel een man die zelf schiet, want ik houd van schieten. het ja. He? Maar Je hebt ervaring niet. met... Nee, met... ik was gewoon nieuwsgierig waar het vandaan kwam. Dus ik, dat was een grotere nieuwsgierigheid dan het Eigenlijk zijn we klaar met de interview. Want je hebt een hele belangrijke iets over zichzelf gezegd. Ik heb gezegd, ik ben meer nieuwsgierig dan bang. Is nou, zo? dus dat is, zijn we klaar ik, ja oké okay. zullen we eventjes luisteren naar de muziek die hij mij had genomen ja, als ik hier toch u, al bent? ja wilt u daar nog wat over weten over die natuurlijk luisteraars willen daar ook veel over weten ja dan moet ik dat nu vertellen meneer zullen we eerst luisteren of ernst vertellen? Dat doet eerst, hij vertellen. Ben... Ernst eerst vertellen? Eerst ja, vertellen. Ja, nou, dit is een muziek ik, um, van Washboard Sam. Ja, hij heette geen Washboard van zijn voornaam, hij heette gewoon Sam. Uh, maar um, en hij was het enige kind van een, uh, van een onpassende weduwvrouw. En, um, en toen zei hij tegen zijn moeder, ik wil zo graag een instrument. De moeder heeft nagedacht, toen zei ze, weet je wat Sam... Uh, om de keukenhoek voor de keukendeur, daar staat nog een paswoord. <lacht> en uh, dacht ze, want dat is handig, want als het hem niet lukt... dan kan hij altijd nog, als wasboy, kan hij nog zijn geld verdienen. Yeah. En dat heeft hij gedaan en hij heeft ook wat fietsbellen eraan gemaakt. En op uh, een, een bepaald ogenblik begon die grote tocht... Hè, van al dat soort muzikanten in die tijd. En honderden kilometers gelopen en toen dacht hij, waar ben ik? En dat is in Memphis. En toen, da en toen dacht hij, um, even rondkijken, en er was een barrelhouse ik heb uh, half, in, hal, half onder de straat weer kwam met betonnen meubilair en zo en uh, daar hebben ze hem aangenomen barrelhouse wat is dat Barrel Barrel House? Barrel House, ja voor, voor de, de mensen die dat niet weten zoals ik bijvoorbeeld dat is, dat is een soort uh, uh, uh, dranklokaal. Ah, ja. En, uh, en uh, dat hebben ze me aangenomen. Uh, al wist niemand precies uh, waarom. En uh, toen mocht hij in een hoekje staan... bij die uh, drie, uh, twee, drie andere muzici, uh, voorlopend types. En één uh, ding, ze, ze wilden hem nog zien, nog horen. En toen stond in de hoek, dus toen kreeg hij weer die enorme tocht... die hij had gemaakt, namelijk naar de microfoon. Daar heeft hij ook heel lang over gedaan. En toen stond hij voor de microfoon. En toen heeft hij ook zelf muzici... Heeft hij kunnen vinden en zo. Uh, en die hem begeleiden wat hem ontzettend ergerde. Zodat hij, uh, als een ander een solo nam, dan, dan ging hij gewoon doorheen praten en, en uh, zingen en zo. Hè. En, zo. en uh, heeft enige tijd heeft hij succes gehad. Ja, niet, de, uh, niet dat er parades werden, maar hij had enig succes en zo. En hij is natuurlijk geëindigd zoals dat soort muzikanten allemaal eindigen, in dit geval. Als schoonmaker van een enorm kantoorpand. En daar is u ook dus gevonden. Naast een nog draaiende apparaat voor de vloer, voor de parket. Weet je wat jammer is? Als u muziek mozaïek deed, dan was nooit muziek uitgezonden. Dan hebt hij die hier helemaal volgepraat. Ja. Wij horen dat hier heel slecht. Ik hoop dat de luisteraars thuis dat beter horen. Nou krijgen we dat ook te horen. Wel iets harder. Nog iets harder. Ja, maar Wacht maar, Sam. Dat vokt u bij with it. naar Chimek's Snachts en Wasbord Sam heb dit te danken aan schrijver Herre Heresma. Hij zegt uh, schrijver over zichzelf... want hij houdt niet van literatoren. Literat hoe moet ik... Dat spreek ik slecht uit, denk ik. Literatour literatoren? Nee, heel, heel... Literatoren. Ja, ja, En hoe was die... Uh, dat was Araber, hè? Wat in Gaza-strook... Ja, de hem ontmoet. En Araber heeft op ik geschoten. En is hij zei iets wat ik noteerde... Hij ik ben in Gaza geweest om te kijken of men dat nog iets doet. Uh, ik ben Joods. Soms. Ben, Soms. Soms. Soms. Ja. Soms. Ja. Want, want Jood zijn is een geloof ja. of is dat een ras? Is, is, is Jood zijn een kwestie van ras of ja. is dat een kwestie van geloof? Dat, daar stappen we even overheen en dan geven we een nieuwe formulering eraan. Aan hen zijn de woorden gods toevertrouwd. Oh ja. En, en, en er zijn ook luisteraars die dit uh, begrijpen. Dat, ja, we praten toch alleen tegen de nadenkenden? Ja, Hè, dat spijt <laughs> me erg hoor. Ja. Dat de, valt maar af. Ja. <laughs> ja, goed zo. Ik, ik heb dat namelijk niet helemaal begrepen. Maar ik bedoel, tot, uh, ik wil daarmee zeggen. De, uh, de, waar de geschrift, geschrift richt zich tot mensen. en wie dat begrijpt, die is jod. Dat is niet helemaal waar. Want het zijn natuurlijk ook niet Joden die de schrift begrijpen. Ja, dus ho hoe bedoelt hij dat toch precies? Nou precies ook voor zoals min ik het zeg, aan, aan hen is dat hoe vertrouwd... Dat is, dat is een belofte, dat is in feite gebeurd. Dat is de Jood. Eh? En het is, natuurlijk ook maar is, zo... da is dan Jood bevoorrecht? Of een Jood voorrecht is? Nou, om eerlijk te waarde te zeggen, als we naar de geschiedenis kijken... dan moeten we zeggen, nou zeg, spaar me voor die voorrechten. Eh? Dat, is, uh, dat, is, dat, is, uh, dat is verschrikkelijk. Ja, Ik ja. merk het al, alles ligt gecompliceerder dan het lijkt. Hè? Ja, veel gecompliceerder. Hoe, hoe is dat met u? Bent u een man die een eenvoudig leven leidt? Voor u waarschijnlijk wel. U leidt een eenvoudig leven. Hè? Ja. Want voor velen bent u een ster. Maar zo voelt u zich niet. Nee, dat komt omdat. Uh, dat is heel pijnlijk om te bekennen. Maar alle ijdelheid is me vreemd dan barst ik een lach, zo, lachen uit. He? Dan moet hij vaak lachen. Ja, ik moet ongelooflijk vaak lachen. En dat vind ik zo mal. dat meen ik ook. En zo. Zou ik een paar ijdelste types uh, uh, willen noemen... die ik ooit heb gezien... Ja. Paar, noemt hij maar. Ik. Paar. Ja, nee, paar nee, ijdele nee, types nee. die je hebt gezien. Dat is niet netjes. Dat is niet netjes. Oh, nee. Want dan zou ik hier namen noemen, maar die zijn er niet. Zodat ze zich niet kunnen verdedigen. Dus ik mag nooit zeggen, die of die of die, dat kan niet. Dat kan niet. Dat, dat is kan niet netjes. Nee. Niet nee. Ja. <laughs> ja. ja. Ja. Maar zij kunnen zich misschien verdedigen omdat ze iedere, iedere week op de televisie zijn. Dus als je zo iemand noemt... kan die zich verdedigen, want die hoort dat nou maar op de radio. Maar ik weet helemaal niet wie er op de televisie zit... want ik heb geen televisie. Je hebt geen televisie, ja. Dus Daar dat, dat, dat ben ik tenminste al aan ontstegen. Ja. Hebt u dat uh, wel tijdje geprobeerd om met televisie te leven? Ja, in Frankrijk hadden we dus een toestel, een zwart-wit toestel... met twee zenders. Maar we, we hadden een wapperende elektriciteit, dus dat beviel niet. En dan later hier in Nederland heb ik ook zo'n zo televisieke en zo. En dat heb ik gewoon twee of drie weken. En toen dacht we, weg, weg daarmee. Dat komt ook. Het past niet binnen mijn kaders. Kijk, televisie is beeld... Een beeld is Grieks Romeins. Mijn leven ligt meer in de sfeer van het Hebreeuws. Dat is het oor, het gehoor, de gefluisterde boodschap en de neerslag daarvan. Is hij in Frankrijk? Later in Nederland. Ja. Uh, is dat nog altijd zo dat hij tussen Frankrijk en Nederland woont? Ja. En is hij wij? Betekent dat, dat hij in familieverband uh, leeft? Hebt hij een vrouw? Soms. Soms. Maar ik ben toch getrouwd, hè? Soms, ja. Want ik heb me niet voorbereid op dat gebied. Ik, ik weet dus niks over, nee, over maar, uw privé ja, nou, ja, is, Nee, natuurlijk. Maar dat doet er ook niet toe... want dat behoort tot mijn persoonlijke leven. Persoonlijke leven. Maar is die persoonlijke levensfeer... is vaak uh, doorslaggevend uh, in mensenleven. Hè? Een heleboel mensen uh, uh, gaan daar aan onderdoor. Ik dus niet... Dat, weet ik, uh, wat zou ik mensen over het algemeen aanraden? Alleen te zijn of toch wel in familieverband dat proberen. Een mens moet niet alleen zijn. Dat is niet goed. Een mens, en dat is niet goed. Een mens moet, ook een, moet er ook een andere. Al was het maar om zich eraan te ergeren. He? Al was het maar om eens op zijn donder te krijgen. Al was het maar om uh, proefondervindelijk te zien... van geven en nemen. En hoog de bal. Ja. Dus uh, soms uh, uh, niet alleen betekent... bij ik gewoon getrouwd en ik heb ook kinderen. He? Ja. ja. Uh, uw zoon... Ja. Heer, heer is maar junior, dat is uw zoon. mijn zoon, ja. ja. Uh, ik had dat over de moeder van wasboord Wat was die toch? Vast trots op die jongen. Ja. Bent u trots op uw zoon? Op mijn zoon. Dat is mijn beste gabber. Goddank dank. He, ik, heb, ik heb eerder gabbers gehad. Maar, maar bent u trots op hem? Ja, natuurlijk ben ik trots ja. op... Dus trots zijn op een kind, dat, is, uh, dat, is niet, dat mag. Nee, dat mag niet. Er moet wel reden voor zijn. Sorry, ik heb, ik heb er is iets hier met de micro. Ik, ik vind dat... Nee, even. Uh, Vincent. Uh, sorry, maar alsjeblieft laat me met rust. Ik word doodziek van dit. Laat me, die, laat me gewoon dit in mijn eentje doen. La, uh, en help me op het moment. Wees niet. Je lul niet. Nee, ik lul gewoon. Ik hoor gewoon... heeft geduld, verdomme, zeg ik tegen jou. Ik hoor jou, daarom. Dat is het probleem. Ik hoor jou en je irriteert me. Je irriteert me, wat die is Laat hem vertellen over zijn leven. Je irriteert me niet, verdomme. Het is de eerste keer, het is nog nooit gebeurd, maar ik ben vandaag ongelooflijk afgeleid door dit gezeik. Heeft een beetje geduld. Wij zijn vijf minuten bezig. Sorry, meneer Herbst. Oh, ongelooflijk, daar hou ik nog van. Dit was mijn regisseur. En wij werken, wij werken natuurlijk uh, al, al lang heel goed samen. Ja. Maar kennelijk verheugt hij zich zo op dit gesprek... Ja. dat hij zich naar mijn smaak iets te veel mee bemoeit. Ja. Ik ben te beleefd om dit af te zetten. Ja. En daarom hebben we roze. Ja. Uh, ja. Maar dat is prachtig. prachtig. Ja, ik geniet. Ja. <lacht> maar, maar dan moet je wel vertellen wat ik, wat ik tegen je zei. Ja, natuurlijk. Ik, je zegt, je laat hem vertellen over zijn leven. Laat hem vertellen over zijn leven. Maar ik, dat wil iedereen. Ja, maar, maar, maar, jij zit alleen maar, maar, maar te vragen naar meningen. Schatje, ik heb me voorbereid. En ik heb, ik heb ook gehoord, hè, ik heb ook gelezen... dat meneer maar dus nooit vertelt over zijn leven. Nee. En waarom doet hij dat niet? Omdat iedereen meteen de eerste vraag is... vertel iets over je leven. Ja. En dat irriteert die man enorm. Dus, ah. dus omdat ik voorbereid ben, begin ik anders. En dat irriteert weer jou. Ja. En zo zijn we een stukje verder. Per ik ben momenten. natuurlijk ook de <laughs> luisteraar. En ik denk van, waarom vraagt hij dit naar dat leven? En als jij daar te lang mee wacht... dan, dan denk ik van, nou, ik zet die radio maar uit. Als mensen radio afzetten wanneer meneer Heresma op, uh, op de radio is... dan moet. Jij u... vraagt te veel naar meningen en naar gedachten. En ik ben benieuwd naar waar die gedachten vandaan komen... en, en, en, en wat, ik, wat ik... Heresma in zijn leven heeft meegemaakt. We... Zodat ik het een, een plaats kan geven. En op het ogenblik kan ik het geen plaats geven. Dat lukt u niet. Wat lukt u niet? Wat u wilt. Want dat schermt u af? Nee, dat, er zijn dingen waar... Kijk, de persoonlijke levenssfeer is doorslaggevend voor mij... En dat ligt er maar aan. Uh, ik mag die bom. En uh, dat, misschien kan ik wel even anders ander vertellen. Maar uh, dat blijft toch van mij. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, het zou nou slapen zijn... Dank je wel, Vincent. <laughs> Luisteraars, dit is toch wel verschrikkelijk. Ja, maar inderdaad, het, inderdaad. ik hou daarvan, van dat soort dingen. Hebt u uh, zelf in uw leven veel heiboel veroorzaakt? Heiboel veroorzaakt? Ja, natuurlijk. Zou ik een paar, paar, paar voorbeelden van kunnen geven? Dan kom ik een beetje tot rust en op adem. En dan, dan denk ik, ik ben niet alleen door die mijn, zoiets. Wat nou door mijn werk bijvoorbeeld? Uh, er wordt gebeld. Ik woonde uh, op de Leidse kade. In een woning. Uh, naast de heer Moedisch, die ik nooit zag. Totdat ik jurylid werd van de PSV Hoofdrijs, toen kon je nog wel eens langs. En, uh, maar goed, er werd ik gebeld en, de opa, en er kwam een, een magere man aan... en die begon al beneden aan de trap te roepen van... oh, je maakt zulke mooie dingen. Ik denk, geloof ik, iemand die niet goed sneek is. Hè? En dan kom ik boven en dan greep mijn hond. En ja, en ik, en ik ben Erik Terpstra en ik wil van u een, een film maken. Ik zei, nou, ga je gang. Ja, toch? Hij zei: Nee, maar niet. Ik, ik zeg, Nou, ga eerst maar even zitten. Hè, en dan heb ik een glaasje melk gegeven. En, uh, maar en, dat was dus Erik Terpstra. En, ja. Ja, ik, ik dacht namelijk door de inleiding dat het Harry Mulisch was. Nee, nee. dat zei ik er even tussen. En hij Ja, dat is En het was geloof ik in maart of zo dat dat gebeurde. En hij zei: Zou u een scenario van mij origineel? Ik het Natuurlijk wil ik een scenario schrijven voor je. Hij zegt dan: In het najaar. Ik zei, nee, dat doe ik niet. Ik zeg, ik, dat doe ik meteen. Hij zei, oh, meteen? De, de, ik zei, ja, kom volgende week maar langs, dan kan je meenemen. En toen keek hij me aan, zeg, en toen ging hij weg, mompelend. Dus ik denk, ja, scenario. Nou, ik had nog nooit een scenario gezien, zelfs. niet eens wat het was, een filmscenario. Ik denk, kom, doe niet zo lullig. Dus ik ging aan mijn werktafel zitten. Een plank met twee schragen. En ik begin een scenario te schrijven, de verloedering van de sweeps. Dus de volgende week kwam hij langs en dus zei, hij, mag ik boven komen? Ik zei, ja, natuurlijk, want anders kan je het niet aanpakken. <lacht> hij zei, wat? En toen ging hij op een stoel zitten en toen ging hij door dat scenario bladeren. En voor het eerst in mijn leven dat ik iemand uit zijn stoel zag vallen. Kun je je voorstellen wat het is? Als hij... hij viel uit zijn stoel van verrukking en enthousiasme. En dat. Goed, nou... Um, uh, daar is die, die, die, die, die, die film van, van gemaakt. Hè? Maar ik dacht. Goh, als het... maar wat was dat voor film? De Verloedering van de Sweeps heette dat. Aha. Ja, en de, ik denk. Als dat zo misschien leuk is. Dus ik stuur dat zo klakkeloos naar mijn uitgever. Die er meteen een paperback van maakte. 8000 exemplaren in drie weken verkocht. Ik denk, allemachtig zeg. Zou ik, soms een, zou ik inderdaad in staat zijn. Een, een scenario te schrijven? Het aardige is dat dat boek ook nog enige jaren gebruikt is op de filmacademie. Dat was toen aan de overtoon. En om te laten zien hoe je ook een scenario kon schrijven. Kijk, dat vind ik nou mooi, hè? Dat, ja. dat, dat, dat, dat je uit het niets... Uh, en de, de, die, dat was een hele ontstellende film. Hè? Al begrijp ik nog steeds niet waarom. Want... Um, toen hij, uh, hij ging in première en uh, in het Leidse plein. We hebben over welke jaar? We, uh, weet ik we... niet meer. Dat, moet, dat, ja. moet, dat, dat weet ik allemaal niet. Dat moet je maar in de kalender kijken. En maar ja, maar is het in dat jaren, dat zo'n de jaren 87, neem ik aan. Ja, zoiets. Ja. ja. En uh, daar ging die film. En de bedrijfsleider, dat, dat theater behoorde van Meerburg concern, dat weet ik enige wat ik weet. En die bedrijfsleider die liep te roepen: als die film hier draait, zolang die film hier draait, ben ik hier. Niet. Want wat, wat was zo erg aan die film? Ik weet het niet. Nou ja, dit, nee, ik, dat, ik weet, ik, nee, dat weet ik niet. Nee, nee, nee, nee, Ik heb... In Den Haag draaide die in het theater. Maar waar ging dat dan over? De die van... Ja, zeg... Dat gaat nou ja, ik, ja, ik, ik, ik begin ja. daarover. Ik, ik geef een voorbeeld. Ja. In Den Haag draait, draait die film. Heeft de, de, de, de, de, de, de exploitant van het theater heeft er een stuk uitgeknipt. Namelijk daar waar ene Ramses Shafi een gitaar stuk slaat op een boomstronk. Dat, dat kon toen niet. Het was de eind zestiger jaren. Dat kon niet. Waarom niet? Joost mag het weten. Ja, yeah. leuk dat hij nou toch weet wanneer dat was, hè? Ja, modern, ja het is ja. ineens meeste lezen. Uh, Ramses Shafi, is dat uh, voor een belangrijke man, belangrijke vriend geweest? Hebt hij hem goed gekend? Nee, want ik, ik kijk tijdens de opname... Hè, dat was in een, in een leeg uh, villaatje uh, er, ergens in het gooi. En ik mocht er niet bij zijn. En dat begreep ik ook wel. Want er waren vreselijke ruzie's. Want dat moet ik die Erik Terfstra toegeven. Hij heeft een paar mensen gekozen voor die, die perfect waren. Dat was uh, Hettie Verhoogd, Ramses Jaffie. En ees, Ene Wies Andersen. Wat toen een naam was op toneelgebied, een Vlaming. En... Dan, dan, dan sloop ik het huis in, op de eerste verdieping. En dan legde ik dat oor uh, op de grond, de houtvloer. En dan hoorde ik de vreselijkste ruzies. Want ze waren zo involved van wat ze moesten spelen. Wie is anders, ze stond in het tuintje. En, en, en dan kwam er de SRV-man voorbij. Oké, okay, nou, dit is, dit is en, belangrijk wat hij zegt. Hij zegt, ruzie kan heel creatief werken. Ja, dat zal wel, ja. Ja, maar dat zegt hij eigenlijk, nee. Nou, ik... Want zij waren involved. Dus, dus als zo... je in Wolf ja, bent... Totaal, totaal, ja. Ja, precies. Uh, ik ben getrouwd, hè. ik ben zelfs twee keer getrouwd geweest. Eén keer, uh, hebt... en, en nou ben ik voor de tweede keer getrouwd. Hm? En in privéleven, waar we verder niet over zullen praten in details... maar wel in het algemeen, is het ook belangrijk dat er op zijn tijd ruzie is? Of gaat alles over... moet dat moet allemaal harmonieus en moet men, moet men nooit de stem verheffen? Wat zou je aanraden? Nou, eh, eh, eh, geen ruzie natuurlijk. Dat eh, is toch niet nodig? Ruzie is niet nodig. Dat is toch niet nodig? Als de comparanten eh, begrip voor elkaar hebben... En uh, iemand is bijvoorbeeld even kribbig en denkt, even kribbig, vanwege... Mm, zo, dat is, dat is, ruzie is, is niet nodig. Maar als ruzie, ruzie kan misschien iets, iets ophelderen, maar daar, daar heb ik geen verstand van. Want ik heb nog nooit ruzie in mijn uh, persoonlijke levensfeer gehad. Ja, waarom, uh, waarom scheide je dan de eerste keer? Ja, daar ga ik niet op in. Dat kan ik niet. Dat, uh, dat ja, maar hoe kan je dan scheiden als je geen ruzie hebt? Dat nee, is bijna ja, onmogelijk. De, de, nee, ik, ik heb ook geen ruzie. Ik had ook geen ruzie. Maar op een bepaald ogenblik, het speet het me. Maar um, ik, ik, ik, ik, ik gunde die vrouw het huis en het meubilair. Maar ik heb toen die uh, vrijdagochtend, heb ik wel met een zaag van de belangrijkste stoelen en de voorpoot... een stuk van afgezaagd, zodat je toch aan wippen was. In denk, kom, donderop. En dan zat dus ik huilend van het lachen, heb ik dat zitten doen. Ja. Nee? Maar dat was toch niet die vrouw die uh, de dichter Lucie Baird... van je heeft afgetrocheld? Nee, dat is weer dat is een totaal andere vrouw, ja. ja dat, dat, dat, die... die, die, die, die die was getrouwd met Frans Daams. En ik, ik was een hele jonge jongen. En ik, nou, wat was dat, zeggen Was de vrouw er ik nou viel Bijna van de trappen van... En, en zo. Ik en, was verliefd op een getrouwde vrouw. Ja. En um, toen... Uh, wilde ik ook eens... Ik uh, schrijf, want ik zat ergens... en wilde ik haar schrijven. Maar dan kon ik natuurlijk niet naar haar huis. dan had ik een vriend, uh, Ene Lucebert... En je woonde toen op de Prinsengracht. En dan stuurde ik een brief naar Lucebert. En dan zij kwam dat halen en zij stuurde brieven brief aan mij. Maar Lucebert vond dat ook zo'n ontstellende aardige vrouw. Wat ik begrijpen kan, het was een ontstellende aardige vrouw. En dus um, die brieven bereikten haar nooit meer. Die wierp je waarschijnlijk in de Prinsengracht of zo. Maar die, die gaf je niet meer door. Hè, zo, zo. En uh, Lucebert is erg gelukkig met haar geworden. Ja, en zijn jullie vrienden gebleven, of was dat einde van de vriendschap? Nee, dat, dat, dat, nee ik begreep dat zo. en begreep dat zo. Want die vrouw, de eerste vrouw, dat was een dochter van, van de schildersluiters. sluiters. Die was eigenlijk te sterk voor hem. Die wist ook meteen, die, die zei ook tegen mij... Dus ze werden dichter? Nee, hij is een schilder. Dat vond ik heel goed, want toen was hij juist in zijn poëzie zo bezig. en Alleen met tekenen een beetje achterhand. Ja. Die is achterhand. uw vrouw ook sterk? Ik zei ooit over haar mijn vrouw is taai. Maar wat bedoelde hij met taai? Tai, taai, taai, Ja, natuurlijk, we, we moeten horen, uh, uh, fighting spirit, daar gaat het om. En, uh, en dat, het leven neemt dat ook voor een man als mij mee. Uh, dat moet gevochten worden. Nu heb ik altijd in mijn keer gevochten. Ik heb de mijnen er altijd zorgvuldig buiten gehouden. Natuurlijk is dat Ja, schaam. want dat oudgeversland, dat is één een, een grote mijnenveld, zei je ooit, hè? Ja, ja, dat is natuurlijk ja, wat, wat het is. Ik heb... Alle ellende, die je kan bedenken, heb ik van uitgevers meegemaakt. Ja. ja, nou, zij zeggen ook dat ze veel ellende met u hebben meegemaakt. Sontrop ja. uh, bijvoorbeeld, ja. maar goed. Ja, uh, dat is natuurlijk ons. Ik zal u even wat aardige verhalen vertellen. Sontrop, dat moet u horen. Sontrop um, uh, en meneer Ros, die nodigen mij uit... Arbeiderspers dus. Ja, ja. arbeiderspers. Ehm... Um, uh, in Hotel Polen, maar dan uh, in het restaurant. Dus de ingang, uh, Kouvenstraat, of hotel is nu afgebrand. Het was een uur of negen s'avonds. Die twee heertjes zitten daar in die hoek en ik kom daar binnen en zo. En we gingen spreken. En zij spraken met mij, uh, uh, vol hartstocht en overtuiging... over een tijdschrift dat ze juist hadden gekocht van Dame Den Haag, met Bakker. Dat was een maatstap. En of ik daar niet met dit en of ik daar niet met dat... Nu was die hele zaak was leeg. Op één persona die zat aan de leestafel. En ik kon hem precies zien. Op een bepaald ogenblik breekt een onweer los. En regen aan regen af, hè? Die Luisteraars, man, je luistert naar Heren, Heren in Chimek's nacht. En gaat hij verder? En die, eh, die eh, onweer, regen, en die man die regent af. En die, die moet dus naar buiten, die moet weg. Maar die ziet er die regen en dan kijk je even zo om zich heen. En ineens zie ik dat die bliksemsnel... De gele drogistenjas van de heer Sontrop, van de kapstok wipt, en boep, zo naar buiten. Na een minuut of vijf, zeg ik, moet u horen, meneer Sontrop, ik wil niet stoken hoor, daar gaat het niet om en zo. Maar een minuut of vijf geleden heeft, is iemand er met uw jas vandoor gegaan. Nou, dat is niet meer goed gekomen. En dan die opmerking. Hij begon in Frankrijk weer te schrijven, brieven. En toen viel me altijd op dat hij zoveel Latijnse begrippen en woorden gebruikte. Ik denk, wacht eens even, dat kan ik ook. Als je nou dat dikke vandalen neemt... dan zie je achterin zie je allemaal Latijnse termen en dingen. Dus ik begin mijn brieven vol te storten met die, met die, met die, met die dingen. Maar wat is dat nou? Oh, woedend was hij. Prachtig verhaal, prachtig verhaal. En als ik hem zo zou opschrijven, dan zou ik om lachen. En dan zou ik. Uh, net zoals nu. Maar. Ik ben dan met die Sontrop toch in contact. En dat is. Uh, uh, ja, ik ken die man. En dat is toch een man. Uh, de jas van een man die ik kent. Waarmee... Ja, een dunne jas hoort, wat een dunne jas. Ja, een dunne dat jas. Dat je zegt een dikke jas. ja, zo. No, ja dat is een dunne jas, Goed. maar wel van een man die je kent. Ja. En een man die je niet kent, jat dat jas van die man die je kent. En toch maakt hij op dat moment geen keuze voor de bekende. Nee, en ik laat de tijd om, passeren. dan Die situatie zie. Er zitten dus drie heren in een hoek, eenmaal daar en die dan zie ik de situatie groeien. En die moet uitgroeien. Die moet tot bloei komen. En dat bereik je op dit dus manier. eigenlijk, als schrijver zegt hij... op het moment dat ik privépersoon ben... en ik zit in een café met een oudgever... kan ik niet een verhaal vermoorden vanwege een of andere dunne jas. Nee, dat weet ik niet. Die overweging heb ik zelfs niet... De situatie wordt geschapen door het leven zelf. En dan, kijk, en als ik dan later kan zitten in mijn eentje... op de onderste tree van de trap, kan zitten huilen van het lachen... dan ben ik gelukkig. Er is maar. En nu muziek. Graag. Ja. Wat is dit? Dit is Werwasbord. Dit is ja, Wer, die Ja, Sam. Ja, want ja. ik, ik houd bij elkaar. Oh, We hebben één programma, één muzikus. Oké, okay. dus wij worden weggeleid vandaag door Wasbord Sam. Ja. Kijk, het gaat om het, dat die babbelen van die klarinetten, dat soort dingen. Dat had hij Dat was prachtig. Baby, let's go frost get drunk and clown and break them down but mama don't you tell my clothes baby you can hear my cry baby you can hear my plea. you can push and pull mama all night long but And some women I know, things I know else so. You can pound and knock, you can feel and rock, but Mama, don't you tell my soul. Mama, please take your time. Mama, please take your time. You can grab a hold, you can holler for more, but. Mama, naar Chimek's Nacht. Onze gast is Heer Erisma. En dat is waarom we vandaag een beetje zenuwachtig van start gingen. Want zowel ik als de regisseur Vincent van Merwijk hebben zich enorm op deze gast uh, verheugd. Maar wij wisten ook dat het niet makkelijk zou zijn. En dat is... Uh, het ook niet gebleken, wees in, uh, in tennis zeg je... ik heb gechoked. Op een gegeven moment was ik zo opgewonden... dat ik ging schreeuwen tegen mijn regisseur. Nou ja, dat zal me vast op uh, ontslag komen te staan. Maar misschien ook niet, want uh, <coughs> ik heb dat nou gezegd... en nou durfde hij niet meer. Dus... <coughs> Ik ben trouwens, uh, meneer Heris, maar ik was toch ook op de radio... jarenlang in de avonden bij de ja. VPRO... en ja. daarvoor, daarvoor nog op zondag bij VPRO. Doet hij ja. dat nog, radio? Nee, want uh, je, je, je, je, je kan geen twee goden dienen. Ik ben uh, naar die, naar die uh, radio gegaan... Uh, ik, ik was zo onverstandig om, om een jaar of zeven of zes, of zes uh, geleden... eens op te kijken en rond te kijken. En ik keek naar een vakgroep boeken, naar die uitgevers en die boekhandel. En ik keek naar die jongens en meisjes die hun lapjes in de pers mogen uithangen. En ik wierp eens een blik in dat literaire plantsoen. En toen werd ik overvallen door een dermate e grote... Uh, uh, degoe over die hele boekenwereld. Degoe dat die soort walging. ging. Ja, ja, dat ik dacht... Aju-paraplu, uh, ik heb daar geen zin meer in. En toen uh, ben ik aan een andre, uh, gaan zoeken naar een ander medium en zo. En uh, de, de, de puzzel viel prachtig in elkaar. En daar Want hij werd gevraagd voor dat radioprogramma. Ja, ja en, en dat heb hij uh, ja, dat ik... iedere week gedaan. Je, ja. hebt de, uh, je hebt daar een soort kolom gehad, een soort schetsen ja. heb hij ja. gemaakt. Ja. ja. En die zijn inmiddels ook uitgegeven. Ja. Um, maar nu doet hij dat niet meer. Betekent dat dat hij weer wat anders doet? Wat doet hij nu? Ik, ik ben weer aan het schrijven. Aan ja. het schrijven ja. Ja. Ik heb nu een, een, een uitgever gevonden waarvan ik denk dat dat er wel goed zit. En, en zo. En, uh... Alweer, je moet daarbij zelf lachen. Want ja. je hebt altijd weer nieuwe uitgevers. Hè? Ja, dat komt omdat mijn, mijn uitgevers, die gaan. Dood. <laughs> die gaan failliet. Die moeten socialiseren van betaling aanvragen die eh, verkopen hun bedrijf, die fuseren... Ja, maar hoe kan dat nou? Want ik ben een succesvol schrijver, dus jij zou... Ja, dat bij... komt niet door mij. Je, je eh, zou... Dankzij mij hebben ze zo verlang weten vol te houden, waarschijnlijk. Maar, maar eh, gewoon, dat is, dat is nou mijn lot. Dus ik... ik die uitge... Want ik heb uitgeven gehad tot 10, 20 jaar lang. Maar nooit ruzie, hè? Want ik houd niet van ruzies, dus je nee. dus hebt nooit ruzie. Nee, nee ik heb, waarom zou ik ruzie maken? Nee, nee, ik ga het dat gewoon is waar zij de uitgever die ruzie met mij maken... maar dan kijk ik echt stom verbaasd op en zo. Ja. En, en, en dergelijke. Klopt dat, want dat vond ik echt bewonderingswaardig dat hij eh, altijd alles wat uitkomt... He, dus als zeg maar, er wordt eerste oplagen wordt 10.000 uh, of gedrukt, ja? dan laat hij dat van tevoren, uh, rekent hij dat af bij de uitgever. Klopt dat? Nou, ik reken af um, wanneer ik een contract teken, want dan draag ik rechten over. En dat was hem dan. Bovendien zou ik niet weten. Ja, maar, maar wanneer krijgt hij dat geld? Normaal krijgen de schrijvers een voorschot. En dan, als de boek verkocht wordt, dan krijgen ze geweest ja, ja, geld. geweest geld. Ja, dat ik, dat ik, moeten ze dan maar zelf weten. Maar ik zeg, a, uh, je, bij een contract draag je dus de rechten over... en verder zie ik niet in waarom ik... A, moet investeren in de voorraden van de uitgever... en B, uh, uh, risico's lopen... Um, uh, terwijl ik geen enkele invloed op de gang van zaken kan... Uh, Klopt. Ja. Maar dus ik laat zeg maar de eerste oplaag geheel uh, betalen. Nou, dat is toch bij de bakker ook, als u bij nee, de nee, bakker Nee, nee, nee, maar dat ja. vind ik prima. Ik, ik ja. bewonder dat. Uh, dat gaat niet om. Ik wil dat alleen begrijpen... om dat weer verder uh, kunnen aanraden aan de anderen... want dat lijkt me echt strijdbare opvatting. Mm. Uh, Doen ze niet. <laughs> Doen ze niet, want zijn ze te bang. Ja. Ah, maar goed, dus de eerste oplage hebt hij betaald gekregen... maar dan komt de uitgever en zegt, nou, dat loopt zo goed... dat boek moeten we nog een, uh, komt nog 10.000 exemplaren bij. Dan zegt hij, ja, dat mogen jullie drukken, maar eerst betalen. De uitgever moet voor elke herdruk met mij een nieuw contract maken. Aha, aha, aha, aha. En, en dat, dat is natuurlijk heel logisch, want kijk, ik kom natuurlijk uit de Barabiese, hè? Ik, uh, ik kom uit een tijd waarin... Uh, de royalty van een auteur 8% was. En waarin voordat werd afgerekend... bij de berekening van de winkelprijs... eerst een bedrag, dat was altijd 2,50... van dat bedrag werd achter, als zijnde de kostenomslag. En in 1966 dacht ik, ben ik eens over na gaan denken... en toen zei ik, nu doen we het anders. Nou zeg, dat is als een donderslag ingeslagen... mijn gang van zaken, Want, zoals ik het stelde... Het is als met één blok achterover en zo. Ja. Maar het gebeurde wel. Ik vind dat fantastisch, weet je Omdat uh, normaal gesproken, als de mensen denken... nu gebeurt het anders, mm. dan komt er ruzie van. Maar ik denk, nou gebeurt het anders en dan gebeurt het ook zo... en je hebt geen ruzie nee. en die, and, die anderen gaan failliet. Dat vind ik geweldig. Ja. Ja. Ja. ja, dat is toch geweldig. <laughs> ja. Toch. He? Ja, en dat, als je bijvoorbeeld ziet tegenwoordig... De, de, de laatste, de, de, de, zijn anderen bezig, die, die, die contracten, hè, om die te vermeld maken. dus enorme stapel. Wordt steeds dikker. Ik, ik stel mijn eigen contract op en dat kan op één A4'tje. En dan zijn alle rechten van alle partijen verzekerd. Ja, zou ik een prijs kunnen geven inhoud van zo'n contract? Wat, wat staat daar allemaal in, de belangrijkste ja, dingen? Waar, wat daarin staat... Uh, dat weet uitgeven met wie ik het ga. Ja. Daar ga ik toch niet met u over praten. Ik ga toch niet gaan praten over inhoudelijkheden van contracten. Dat zou heel onfatsoenlijk zijn. Terwijl u zelf... Het zo valt over... Uh, dat de hele dunne... Oh, Wat was dat? Een dun regenjasje van meneer Sontrop. <laughs> maar wel van de contracten, dat kan niet dat ja, ik vind, ik, ik vind, ja, ik vind dat omdat ik uh, uh, zei: Dunne regenjasje heb ik nou geen recht op. Omdat dunne contractje van één velletje, daar krijg ik geen inzage. Nee, daar krijg ik geen inzage. Nee, natuurlijk hè. niet. Natuurlijk, oh. niet, natuurlijk ja, niet. Ja, ja. nou, je wil met mij hooghoud over dat dikke contract praten. Die je nooit ondertekent. Nee, nooit. Ook niet. nee. Dus dan eigenlijk over contracten zijn Nee, maar, maar, dat zijn, maar dat is ook heel begrijpelijk. Dat zijn toch zaken? Uh, uh, zaken, dat is dus geld. En geld. Ik ben nog een echte Nederlander. Daar moet je niet met mij niet over praten. <laughs> Daar kan je niets te horen van. Dat is toch logisch? Yeah, yeah. Ja. Ik maar heb... Altijd van de pen geleefd sinds je schrijft. En je ja. schrijft van uw uh, 19e of ja, 19 ja. En altijd van de pen geleefd, ja. nooit enkele uh, subsidie van enkele fonds nee, gehad, niks. Ik heb, ik, ik, heb, ik heb wel een paar keer een werkbeurs gehad, maar dat was, in 1972 heb ik er een einde aan gemaakt. Ja. Ja, uh, Want, want uh, dat is principieel. Maar ja. waarom? Waarom? Nou, ik, ik, ik vond dat. Um, uh, wat je moest invullen, je moest dan, dan formulieren invullen. En die werden steeds langer. En die werden steeds intiemere ja. vragen. En, zo. en toen dacht ik: dat stop ik mee. Want het is mijn wereld en niet de jullie. En uh, weet je wat? Uh, Blijft geld in je haar. Ja. <laughs> en uh, ja. dat hebben ze ook gedaan, natuurlijk. En. Uh, en uh, ja, ik ben, uh, daar ben ik mee gestopt, ja. Ja. Er zijn toch wel privézaken die uh, ik zou willen aansnijden... en ik hoop dat u daar niet mee op zegt. Want uh, uw uh, zoon is succesvol... Hè? En uh, hij heet Herre Herisma. Ja? Dus een uh, heleboel mensen in Nederland... want hebben dat over ja. Nederlanders. Je zei, ik ben Nederlander, ik, over geld moet je met mij niet spreken. Dus wij hebben dat over Nederland. Een heleboel mensen in, in, in Nederland zou zeggen... nou, als je al zo bijzonder heet, Herre Herisma... ga je dan je zoon ook nog her-herisma ja, noemen. Zijn, dat ja, is, ja, net zo, ja, dat, ik, dat is net zo als wanneer ja. Johan Cruijff zou ja. zeggen... die Jordi, die ja. heet ook ja, dat, Johan. Dat zijn ook, ook Johan Cruijff, eenvoudige ja. mensen zijn ja. dat. Hè. Maar uh, nee. ik heb natuurlijk een, een gigantisch voorgeslacht. Mijn voorvader uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, was Grete Pier. Dat zegt u misschien niets, maar dat was een man met een kolossale gestalte... die uh, de zee ging en de schepen van de Spanjaarden gewoon omdraaiden... en weer uh, de zee opstuurden. En uh, de helm van Greta Pier is toch te zien in het streekmuseum van Sneek. En daar kan 9 kilo aardappelen in. Ja. En dan kan je ja. nagaan, grote heil. Ja. En, nou, en van, die, van deze reus de, stam de here Herensmaas ja. Of, zoals je het eigenlijk moet zeggen, jere Heresma's. Want zo zeg je het. Ja. En elke oudste van een generatie draagt deze naam. naam. Ja, dat is in Tsjechië, waar ik vandaan kom, ja. ook het gewoonte. Dat is een hele verstandige mensen die zo zeggen. dat zeg maar, de, de, de, de, mijn oudste broer, die heet net zoals mijn vader. Dus ik, dit ken ik. Maar ja. feit is dat een succesvolle schrijver... En succesvolle vader, die zijn uh, zoon ook weer heren noemt, zet hem onder zekere druk. Hè. En uh, toch is dat gelukt. Uh, die jongen heet Herre Heresma, en die is ook schrijver, en die heeft ook succes. Hoe, hoe hebt je dat gedaan? Wat waren de sleutel, uh, zeg maar, wat zijn de sleutel uh, dingen bij de opvoeding van een kind? Ik heb geen seconde bij stilgedaan. Ik heb gewoon de naam doorgegeven. Hè, zoals dat zwijgende opdracht vanuit de middeleeuwen... tot mij klonk hè, de oudste. Want mijn vader heette ook heren Heeresma. Okay. Hij was ook een schrijver. En mijn grootvader, die, daar ben ik mee m bezig. Ja. Mijn opening was fout. De, laat me dat naam rusten. Dat gaat niet om dat naam. De, de, mijn vraag is... Mijn vraag is... Wat is... Hoe voed je een kind... Op om hem tot, zeg maar, tot succes, tot een, tot een gelukkig leven uh, Dat moet je doen zoals ik het heb gedaan. Dat bedoel ik. En hoe heb je dat gedaan? Nou, ik heb hem op, op, op de derde klas lagere school heb ik van, uh, van school gehaald. Nou, dat wil ik horen. Oh, dat had oh, ik ja, meteen gevraagd. Ja. Dan hadden we dat meteen zo kunnen doen natuurlijk. En waarom heb je hem gehaald van die school? Wat omdat ik, ik hem niet... Fout, omdat ik, uh, niet uh, ten eerste ging het te traag de lessen. Want daar zaten allemaal uh, knegers en uh, knikkers op en zo. Je mag, je niet, je mag niet negers zeggen. Dus, en die dat die hield dus die tempo erg, erg terug. Hè? Was en, dat de, hier in Nederland? In Nederland, ja. ja. En uh, toen... Uh, ik zei, joh, dat gelul. Uh, kom hier. Ik heb zelf stapels schoolboeken gekocht en zo. En uh, uh, mijn vrouw leerde hem rekenen, schrijven... en al, al alle dingen meer van de wiskunde en weet ik veel. En ik nam hem overal mee. Waar ik ook heen ging, ik nam hem mee. En of het nou mijn uitgever was, of weet ik veel... Of, of, of vervaarlijk sujet, het gaf niet. En dan na het bezoek overhoorde ik hem. Hij zei ik, hoe vond je die man? Heb je daarop gelet? Wat denk je hiervan? En zo, en zo kwam die jongen helemaal in de vrijheid tot zichzelf. Want het is een mens nu ja. die volledig contact heeft met zichzelf. Ja, ja. Daar zit geen frustratie, geen verbrenging, niets in. Ja. En zijn talenten liggen voor hem voor het grijpen. Ja. En wat vindt hij van knegers? Nee. Wat vindt hij van knegers? Daar vindt hij niks van. Daar weet hij niks van. Nee, dat zei hij. Oh, is hij een kneger of zo? Nou, oké, okay. uh, niks. Maar komen jullie nooit knegers tegen? Oh, de kn oh als kneger. Nou, ik moet u dus zeggen, de kneger. Laat ik liever spreken over de knikkers. Uh, wie wie en, maar wie zijn de knikkers? Uh, dan je de kaaf weg, hè? Ah, op die manier. Ja, ja, ja. ja Oké, nou ja. Ik moet je zeggen. Hier het stadsbeeld bijvoorbeeld. Ja. Ik vind ze geweldig. Want ze zijn. Vooral de vrouwen vind ik enorm goed. Want ze, ze, ze, ze, ze zijn in ziekenhuizen, in verpleeghulpen Iedereen is gek op ze. En terecht, want ze zijn ongelooflijk, uh, de manier waarop ze werken. Dat is echt waar. En, en, die, en die jongens met die rare doeken op hun kop... en die hebben ze weer wat aan. Ze zien er altijd leuk uit en altijd goed. Ik zie dat veel liever dan de, de Arabers hier. De, de, de Arabers zie ik uh, uh, vreselijk, hè? En dat komt omdat ik uh, tot dusver... driemaal in mijn gezicht ben gespuugd door die Arabers. Ja, echt ja. vasthouden. En ook toen ik dacht, uh, to, vloog huis, oeh, ik heb mijn tas vergeten. Weer terug naar mijn auto, steken daar twee benen uit. Ik <lacht> was er zo'n Araber die bezig was, heel netjes met de schroevendraaier, uh, mijn instrumentarium eruit te halen. Ja, dus maar misschien had hij pech, misschien was de toevallig in Araber dat kan net zo goed in Hollandse jongen kon net zo goed. Nee, het jongen. was geen Hollandse jongen. Ja, nou, maar dat is ook. Kijk, je kan hier niet alleen op je eigen Als iemand drie, mij tot drie keer toe in mijn gezicht spuwt, niet dezelfde persoon. Dat is me drie keer overkomen. En drie keer Arabisch? Ja. ja. Dat is dan echt de pech. En dan toeval. zeg Nee, dat is niet de pech. Dan zeg ik trapste ze doodje. Ja. De klappen niet meer in mijn Ja, maar als je nou zo intelligente man als je... Ja, he, he, als, als je dat soort dingen zegt, he, ja. dan weet hij toch dat een heleboel mensen zeggen. Ik lees ja. nooit meer een regel van die man. Ja, dan moeten ze dat niet doen. Maar, zeg dan... maar ik, ik, bedoel, ik bedoel, als u ziet hè, ho hoe lief ik met dieren omga. Ja. Dat is zo lief. Hè? Ja, maar die, en hoe ik ook ja, zo'n ik... klein Tunesische jongen die volkomen in de verwringen kwam. drie jaar in mijn huis heb opgenomen. Noem me dat dan ook na. Oké? Okay? Oh, oh ja, maar, maar uh, op dit moment zit hij dat te nuanceren. Op dit moment ziet hij dat te nuanceren. Nee, ja. Niet te nuanceren, zo is het. Uh, dat neem je toch niet? Ik, ik, bedoel, als, ik zeg als je drie keer in je gezicht gesproken wordt, dan zeg je: wat is dat voor tuig? Mm -hmm. Maar waarom hebben ze dat gedaan, eigenlijk zomaar? Nee, gewoon zo. Eén keer passeerde mijn auto, spoog me zo door. laten we erop houden. Mm -hmm. We weten toch waar we het over hebben. Kom. Ja. Was dat hier in Nederland? Hier in Nederland, ja. En ik kan u nog uh, preciseren: Amsterdam. Zullen we even naar wasbordsam uh, luisteren? Want dat was ook een, een, een, uh, een knikker. In dit geval zou ik liever spreken over kneger. <laughs> Uh, ik uh, laat het een beetje outfeden. Sorry, sorry was Bordzem. Sorry her. Ik heb hem meegenomen. Maar we hebben nog maar drie minuten en ik vind dat jammer. Ik zou veel langer willen hebben. We ja, hebben nog maar de laatste ik. drie minuten. Ja, maar ik heb u ook zo ontzettend veel te vertellen over Tsjechië en, zo, en over Oost-Europa, waar ik nog een opleiding aan het prop heb gevolgd in 1951. Ja. Ja. Ja, maar dat halen we niet. Dat ja, kunnen we niet. Als willen we niet, hè. Als je na de uitzending nog vijf minuten voor me hebt... dan zullen we het over het hebben. Uh, maar zijn er nog... Uh, zeg maar, hoe lang zou je willen leven nog? Dat weet ik niet. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen in deze samenleving. Uh, die mij buitengewoon bezorgd maken, maar dat, dat doen ze al, doen ze al uh, decennia. Want je ziet de macht van het systeem... Toen We gaan even bruut onderbreken, er is een spookrijder gesignaleerd. Van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Dan komt u tussen knooppunt Markizaat en knooppunt Zoomland een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Dan komt u tussen knooppunt Markizaat en knooppunt Zoomland een spookrijder tegemoet. Tot zover. En tot het absurde toe alle informatie uit de persoonlijke levensfeer van de burgers... worden opge opgepompt in eh, gekoppelde computerbestanden. De mens staat op het punt zijn naam te verliezen voor een nummer... waarin zowel de overheden als het bedrijfsleven toegang hebben. Maar absurditeit is tegelijkertijd een voedingsbodem van uw literatuur. Of van... Ik hou niet van dat woord ja. literatuur. Maar als schrijver heb je dat vaak over absurde dingen. Dus voor uw voedingsbodem wordt steeds groter. Ja, maar dat is, is, is, is, is macht. Een, een, die zelfs niet meer in geld is geïnteresseerd, alleen in macht. En dat is, dat is geen absurditeit meer, dat is een bedreiging. Dat is wat anders. Wat uh, zegt hij dan teg, tegen uw zoon nu? Want hij, er is grote kans dat hij zal overleven, hij is jonger. Ja. Uh, wat is uw uh, advies aan hem voor de toekomst? Ik hoef niet aan hem te vertellen, want hij weet het al. Hij weet het al. Het is een de, de, de buitengewoon scherpzinnige man... die dat alles al lang ook door heeft en zelf constateert. Hij heeft daarnet een radioprogramma aan... Uh... Maar welke, welke conclusies kunnen de jonge mensen trekken op dit moment? Wat, uh, moeten ze de straat op? Moeten ze tegen iets protesteren? Ja, dat ze... kan je wel zeggen. Maar dat nee, nee, nee, weer... ik vraag, ik ja, vraag het. Dat, dat kan niet meer. Want daarvoor zijn, te, zijn ze te soft geworden. Daarvoor zijn ze te zacht geworden. Er is geen verzet meer mogelijk. En de burgers weten dat ook. Burgers beseffen heel graag... Als ik met dit, over dit soort di dingen met burgers praat... dan krimpen ze in elkaar. Dan willen ze maar liever eh, de deken over de hoofd. De, de burgers hebben te lang op school gezeten. Ja, ze hebben... Het op wat? Te lang op school gezeten. Nee, dat te, zeg ik niet. Te, te maar, weinig met hun vaders door het leven gestapt. Ja, dat is een ding dat zeker is ja. natuurlijk. Want ik ben met mijn zoon overal op, op schepen en dergelijke... en overal doorheen getrokken. Uh, ja hoor. Ja. Ja, Wa waarom, was is, waarom kwam ik vandaag? Want ik heb geen boek te presenteren, niks. En ik heb nooit interviews. Waarom kwam ik? Waar, dat, waarom, die, dat, dat, die, die vraag heb ik mij namelijk ook gesteld... aan die prachtige mevrouw... Die, die Rudy van Eck, die waarom, dat regelde wat, wat bezielde mij om hier naartoe te komen. He? Dat is echt waar, want het is niks voor mij. He? Dus het, het, het, ja, u, u, u, u valt me neus in de boot, want ik weet het niet. Ik, ik, maar er komt wel een nieuw boek. Dankjewel. En ik wens me als lezer dat er een nieuwe boek komt. Ja, dat is goed. Dit was Heresma, over het leven en over de... Ja. Over de knikkers en over de, de... knegers, knegers en over de Arabers. De Arabers. Ja. In, met alle respect overigens. Ja, natuurlijk. Luisteraars, blijf luisteren. Blijf je verbazen. Samen met mij, met Vincent van Meerweek en met Trudy van Eck. Dank je wel allemaal. Ja, u heeft geluisterd naar Heren Herisma in een aflevering van Simex Nachts. Een bijdrage van de RVU eerder uitgezonden in 2004. Gemaakt door Martin Schimek en Vincent van Merwijk. Schrijverdichter Heren Heresma overleed op zondag 26 juni in het Rosa Spierhuis. En dat nieuwe boek waar de heren het over hadden kwam er inderdaad. Meerdere zelfs. In 2005 uh, verschenen zijn jeugdherinneringen in twee delen met de titels... Een jongen uit Plan Zuid, 3843 en Een jongen uit Plan Zuid, 4346. In 2006 verscheen de roman Kijk, een drenkeling gaat voorbij. Heren Heresma is 79 jaar geworden. Wij zijn toegekomen aan het laatste uur van Nachtvluchten voor deze week... met de welluidende titel Nachtvluchten Zomercocktail. Te gast is AMREF Flying Doctors directeur jacques Lampe. En, uh, zij gaat onder meer later dit jaar de Kenia Classic fietsen voor AMREF Flying Doctors. En wat dat inhoudt, dat horen we zometeen na het korte journaal. Tot dan.